Goedemiddag, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. De Nobelprijs voor de Vrede is uitgereikt. Zij gaat dit jaar naar een Iraanse mensenrechtenactiviste. The Nobel Committee has heeft besloten de Nobel Peace Prize to Narges Mohammadi Nargus Mohammadi is een van de dappere vrouwen die strijdt tegen de onderdrukking van vrouwen in Iran. Ze maakt zich hard tegen de doodstraf en het martelen van politieke gevangenen. En daar heeft ze veel offers voor moeten brengen. Ze is vijf keer veroordeeld, tot in totaal 31 jaar cel en 154 zweepslagen. Maar ze blijft zich ook vanuit de gevangenis inzetten voor vrouwenrechten. Het demissionaire kabinet geeft toe dat er dingen fout zijn gegaan bij de evacuatie uit Kabul. Twee jaar geleden namen de Taliban daar de macht over en moesten Afghanen hals over kop vluchten. Het ging bijvoorbeeld om tolken die met Nederland hadden samengewerkt. In een rapport dat vandaag is uitgekomen staat onder meer dat premier Rutte en minister Kagen toen hebben laten afweten. En dan naar Rotterdam, want de nabestaanden van de moeder en dochter die vorige week omkwamen bij een schietpartij... laten weten dat ze dankbaar zijn voor alle steun en medeleven die ze hebben gekregen. Ze zeggen dat ze onder de indruk zijn van de honderden knuffels, bloemen en kunstwerken die er zijn neergelegd... bij het huis en voor de inzamelingsactie die is gestart. En vier spelers van voetbalclub Paris Saint-Germain zijn op de vingers getikt door de Franse voetbalbond zongen mee met homofobe spreekoren. richting rivaal Olympique Marseille... ...vertelt correspondent Frank Renaud. Het gaat onder andere om Ousmane Dembele en Azraf Hakimi. Er was meteen na die wedstrijd al veel ophef over. De minister voor Sportzaken, de Franse minister, die sprak haar afschuw meteen uit... ...en zei er moeten hier sancties worden getroffen. De regeringsbemiddelaar voor LGBT-rechten, die zei gechoqueerd te zijn... ...en ook Paris Saint-Germain zei zelf toen al dat alle vormen van discriminatie niet toelaatbaar zijn. De spelers hebben een voorwaardelijke wedstrijd schorsing gekregen... En bij een volgende keer dat ze het doen worden ze pas echt gestraft. Wel mogen de fanatieke fans van Paris Saint Germain één wedstrijd niet het stadion in. Het weer veel zon in het zuiden vandaag in het midden van het land. Wolken, af en toe een zonnetje. In het noorden kans op wat regen, het is een graad of 19. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.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 Uh, krijgen we geen intro? Krijgen ja, dat ben een, ik ben bezig, maar, niet. <laughs> maar goed, wat gaan we doen vandaag? Uh, we hebben vandaag Robin Raven hier. En uh, Robin is schrijver en verteller. Stel jezelf eens even voor. Ik doe even je microfoon een beetje naar je toe. Ja, dankjewel. Goedemiddag uh, allemaal hier. Fijn dat ik hier mag zijn. Uh, vandaag. Ja, Mijn ja. naam is Robin Raven. 1962 geboren in Haarlem. Ik woon in Hello. Ik ben uh, verhalenverteller en schrijver van beroep. Wat schrijf ik dan zoal? Uh, ik schrijf jeugdboeken, ik schrijf uh, romans. Vorige week is mijn uh, meest recente roman over Tula ja. verschenen. Uh, ik schrijf recensies, ik schrijf uh, columns voor de Beatles fanclub. Dat is Beatles fanclub.nl. Al vanaf 63, dus echt heel Zo! Gek. Ja, ja, ja. En uh, ik schrijf teksten voor het Rijksmuseum in Amsterdam... Nou, mooi. Ja, dat is een beetje ja. mijn, mijn, mijn schrijfpalet. Uh, ja, nou, daar gaan we straks verder op in, want verhalenverteller. En dat laatste boek intrigeert me enorm over Tula. Er uh, is natuurlijk heel veel in het nieuws op het moment, hè? Um, uh, ja. in verband met uh, slavernij en dergelijke. Ja, ik wil het heel lezen. Dus... Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ik kan het niet lezen. Persoon beter. Ja, wat zei je? Nee, ik. Uh, ik, uh, ik wil heel even Oké, okay, nou gaan wij nog even verder, Robin. En je uh, bent geboren in Haarlem. Ja, in 1962. Maar daar heb ik uh, ja, een jaar of acht, negen gewoond. En toen ben ik uh, verhuisd. Ik hebben een jaar lang Curaçao gewoond. Vandaar ook mijn uh, affectie naar uh, Toela. Ah, ja, oké. Doei, je. Want daar, daar, daar, daar, die link kon ik al niet leggen. Omdat heel veel ja, boeken van jou over ja, Indonesië ja, gaan. Goed, mijn, mijn meeste jeugdboeken die gaan, uh, gaan over Indonesië of ze hebben een, een link. Een link naar, naar een, ja. Maar uh, Tula heeft eigenlijk twee um, bronnen. In de eerste plaats het feit dat ik jaren op Cursa heb gewoond. En dat was in de jaren zeventig. En dat was dan zeg maar de tijd voordat uh, de hele Zuidkust één groot resort werd. Ja, ja. Alles was vrij en open. Ik weet nog wel dat de eerste Jumbo Jet, de 747, die landde op Hato, hè, Dus dat was echt een ja. eiland gebeuren. En die enorme uh, koningin Juliana-brug, die werd gebouwd ja. bij de, uh, delen van de stad uh, overspannen, verbinden. Dus dat, dat was mijn eerste idee. Maar ik heb voor het Rijksmuseum onder andere uh, meegewerkt aan de tentoonstelling over Slakenij uh. en uh, Tula was een van de tien personages en uh, ja, ik wist eigenlijk helemaal niks over die mannen. Ik heb alleen maar hele leuke herinnering aan uh, Curaçao. Uh. Ja, toen ging ik daarover lezen en toen werd ik daar uh, enorm door gepakt, gegrepen. En, um, en mijn eerste roman ging over Surapati, dat was ook trouwens een van de figuren ja, van de tentoonstelling. Uh -huh. Dus nadat ik uh, Surapati had afgerond en dat verhaal was uitgebracht, heb ik me gericht op uh, Tula dat is nu nu uh, ja, uitgekomen. Dus eigenlijk is het een uh, combinatie van twee dingen. De jeugd ja. en het En het ja. Ja, ja. ja, want... Uh, Indonesië heeft nooit zo'n zo onafhankelijkheidsstrijd... Uh, als die heeft natuurlijk een hele grote onafhankelijkheidsstrijd gehad vanaf Nederland. Maar Nederland heeft daar nooit echt excuus voor aangeboden en... en want heeft Indonesië echt van die ja, vrijheidsstrijders ja, zoals Tula? Ja, er zijn er natuurlijk heel veel. Maar de mensen die wij, wij dan kennen in onze tijd... dat is Sukarno, ja. dat is Hatta. Ja. En, en dan houdt het wel een beetje op. Ja. En dat is ook weer voor mij zoiets van... Uh, uh, er zijn heel veel vrijheidsstrijders geweest in het verleden... die tegen de VOC vochten. Ja. Voor vrijheid en gerechtigheid. Ja, daar weten wij helemaal niks over. Ja, dat zijn allemaal dingen die zijn... Uh, we hebben het over, hoe heet het, Jan Pieter Zonkoen. Ja. En over de, de kruidnagel en uh, ja. de grootheid ja, ja, van de VOC. Zo heb ik het natuurlijk ja. ook geleerd op school, hè? Maar, weet je, wij, wij, wij Nederland, uh, Sukarno bijvoorbeeld, die wordt ja, door uh, de, de meeste oudjes gezien als een, als een collaborateur. Ja, natuurlijk, ja. Iemand die Nederland verraden heeft. Ja, ik denk dan, ja, wacht even. Sukarno was een Indonesiër <laughs> ja. ja, ja, weet je. En het ja. kwam ook uit de bevolking hè, van Indonesië. Ja. Dus niet alleen Sukarno, maar de bevolking ja, ja, wilde ja, ook van ja. die onderdrukking af. Vanaf de begin 20e eeuw en ook de eeuw daarvoor. Er zijn zoveel opstanden geweest. Er is zoveel onvrede geweest. En het is altijd bloedig geweest. De pop geslagen. Ja. En um, dan op een gegeven moment, als, als, als Sukarno die. Uh, Merdeka, die onafhankelijkheid uitroept, de proclamatie op 17 augustus 1945, ja, dat breekt de hel los. He, dan, ja. Een verschrikkelijke periode, even heel kort. Ja. He, dat is jouw periode, dat uh, jongeren de straat op gaan met bamboestokken en duizenden mensen worden gedood. Het dus is een vreselijke periode. Maar het is een soort snelkookpan. Weet je wat, ja. 350 jaar en dat bouwt dan op naar, naar iets en dan. dan is het niet meer te controleren. Nee, maar dat vergeten mensen dus heel vaak. Uh, dat, ja, wacht eens even. Jullie hebben daar 350 jaar gezeten... en het land gewoon uitgebouwd. Dat was handel. Ja. Indonesië was handel. Tuurlijk. <laughs> en, um, het was een verdienmodel. Het was een verdienmodel. Ja, verdeel en heers. Ja. Dat was het, uh, het. land werd een schatje, schatje rijk van. Hoeveel jaar hebben ze gezeten, die Nederlanders? Uh, vanaf begin 17e eeuw. Dus ongeveer 350. Ja. Oké. Okay. En altijd, altijd als, een, als, een, als een win geweest, eigenlijk. Ja. De, de, de, de vroegste politici die in opstand kwamen in de 20e eeuw... Mensen als Soekarno en Hatta, die werden opgepakt. Mensen werden vastgezet. Soekarno is zelfs twee keer verbannen. En als, ja. hij, als hij een toespraak hield, ah, en... zaten daar twee ja. Nederlandse mannen achter een tafeltje met een pen... En als hij drie keer iets had gezegd, uh, voor de derde keer iets had gezegd wat hij niet zinde, dan werd de vergadering afgeblazen, dan moest iedereen ja. wegwezen. Ja. Ja. Dus die, die Indonesische politici die hadden helemaal geen enkele vorm van vrijheid. Nee, wij hebben in Nederland ook niet geleerd hoe zeer wij Indonesië onderdrukten. Nee, dat... Want ik weet, ik had een, op de middelbare school bij geschiedenis had ik een, uh, een Indonesische onderwijzeres. Die had schitterende verhalen over Indonesië, maar nooit over de onderdrukking voor, door de Nederlanders. En, en dat vind ik toch ook wel opmerkelijk, dat ook de Indonesiërs die naar Nederland kwamen, nooit over die, die onderdrukking gesproken hebben. En dat was voor mij dus heel erg moeilijk, want ik ben heel erg opgegroeid met het beeld van Tempo dulu hele goede oude tijd. Ja. Ja, ja, Alles ja. mooi en aardig. Mijn opa had uh, meerdere plantages. Klaas Dijkstra. Mijn moeder is een plantersdochter. En um, ja, weet je... Uh, mensen zijn uiteindelijk na de oorlog naar Nederland gekomen. En er waren altijd heerlijke Indonesische maaltijden. En, en, ja, het waren altijd hele mooie verhalen. Het was allemaal mooi en, en prachtig. En... Um, en met, ja, maar later pas, weet je, ik was, als, als kind stel je die vragen ook niet. Maar op een gegeven moment dan dan, um, dat weet ik nog wel, ik, ik was een tiener en mijn moeder deed vaak, ja, een, beetje, een beetje raar. ze begon vaak te huilen, ze was droevig en dit en dat. En ja, waarom? En later, toen ik me voor die materie begon te interesseren, toen snapte ik eigenlijk pas van uh, wat er aan de hand was. He, ze had met haar moeder drieënhalf jaar in de kamp gezeten. Ja. Weet je wel, ja. en afloop, ja, alles was weg. De alle plantages ja. lagen in puin, maar ja. die waren gewoon verwaarloosd. Ja. Die mensen moesten allemaal hun, hun leven opnieuw uh, opbouwen. Maar altijd, uh, dus, um, en, en, en om een, een brugje naar mijn vroeg boeken te maken. Bijvoorbeeld, ik heb dus ook boeken geschreven die gaan over die politionele acties. He, dat uh, na die oorlog Nederlandse soldaten terugkomen om de orde te herstellen. Hè, om eigenlijk ja. weer verder te gaan, waar ze 350 jaar lang al mee bezig waren. En um, ja, dat zijn dingen, daar werd eigenlijk nooit over gesproken. Nou, maar wat mij zo verwonderde is, we hebben er een paar platoons naartoe gestuurd naar Indonesië En we hadden eigenlijk het idee van, die Indonesiërs halen ons binnen alsof we Sinterklaas zijn. Ja, dat dachten ze. Hè. Dat is en de televisieuitzending ook. En ja. dan denk ja, ik, je, ja. 350 jaar onderdruk je een bevolking die... die heeft net een oorlog meegemaakt met, met de jappen. En wat, wat verwacht je dan dat je weer als, als kolonialist binnen wordt gehaald? Van ja. hé hey jongens, gezellig, ja. kom ja. gaan we weer terug. Wij, wij brengen weer voorspoed. Dat, dat was een idee van ja, we brengen ja. weer regel ja, ja, in de zaak. En wij... en, en, en, en, en daar gaat het dus fout. Ja, ja want de mindset was ja. precies zoals jij zegt. van Nou, ja, nu zijn we weer terug. Ja. Het is drie jaar even heel vervelend geweest. Nu gaan we weer verder. En dat dat, dat dat zie je ook terug in verslagen, bijvoorbeeld vanuit uh, de, de ministeriële raad en zo. Hè, er wordt ook gezegd: ja, Indonesië uh, kan nog helemaal niet onafhankelijk zijn. Hè, want ja. Sukarno die roept op 17 augustus de proclamatie uit. Ja. Ja. En ja, wat is die? hij mee bezig? Hè, bedoel, ja. we, we, we, hoezo rechtsgeldig? Maar Ho als de Sukarno niet was geweest, was hij echt de enige charismatische man die dit kon trekken? Er, wa, er waren er meer. Ik denk wel oh. vier of uh, vijf. Maar hij was uh, degene die... Een uh, dus knappe man. Ja. Uh, ja. Charmeur ja. ja. Van hier <laughs> tot de overkant. Ja. Ja. Ja, da, <laughs> ja. ja. Nou, daar zal ik maar niet over uitwerken. Nee, maar nee. <laughs> ja. maar een, een knappe man. He, een gebeeldhouwd gezicht. Een, een, een hele goede redenaar. Hij kon echt urenlang fantastisch speechen. Mensen helemaal gek maken. Dus hij was de geknipte figuur uh, daarvoor. En heel veel intellectuelen als, als Hatta... Die, die, ja, die zag hem wel zitten, maar niet helemaal. Eh, want, want wat jij zegt, Zoukano was ook een poseur. Ja. En Hatta, ja. dat een klein mannetje met een bril, die, die was veel... Die was in Nederland ook, had hij gestudeerd. En Zoukano niet. Dus die was veel meer van de rechtsregeltjes en van uh, stap voor stap, ja, voor stap. ja, ja, ja, ja. En eigenlijk wilden zij allebei op 17 augustus die proclamatie helemaal nog niet uitroepen. Maar ze werden min of meer gedwongen door de, de jeugd, de studenten, de permuda's, om uh, dat te doen. Ja, want ze ja. wilden er eigenlijk nog mee wachten. Ja, want ja. Er lag al een plan in overleg met uh, onder andere de Japanners om die onafhankelijkheid uit te roepen. Maar nog niet, omdat het nog zo'n... Zo onoverzichtelijke wanorde was. Maar we gaan er dus zo weer even verder. Ik moet eerlijk zeggen, wat het begin hadden we... Had, de microfoon stond te, te, te traag, dus te laag. Dus uh, zeg je daar nog eventjes en... Uh... Wat ik doe en wie ik ben. Ja, ja oké, okay, nou nog een keer. Ik ben Robin Raven, geboren in 62 in Haarlem. Ik uh, woon in Heilo. Ik ben uh, verhalenverteller en schrijver van beroep. Wat schrijf ik dan zoal? Ik schrijf uh, jeugdboeken, romans, recensies... Columns onder Mooie andere. boeken, hè? Nou, dank je wel. Ja. <laughs> columns onder andere voor de Beatles fanclub.nl. Ja. Dat zei ik net ook al, maar in 1963 in, in al opgericht... en goedgekeurd door de, de Engelse fanclub. En daarna schrijf ik uh, de, teksten voor het Rijksmuseum in Amsterdam. Okay. En, en wat dat dan is, dat hangt weer af van het ja. onderwerp. Gaan we nu even de muziek spelen. Welkom bij het ZFM radioprogramma. Morgen is het weekend. Weekend, weekend. I look at all the lovely people I Look at all the lovely people Eleanor Rigby picks up the rice in the church where a wedding has been Ja, als Beatles-fan is dat natuurlijk... Het is een, dat uh, van uh, Rubber Soul? Nee, het is van het album uh, Revolver. Revolver, kwam ja. kwam uit op 5 augustus 1966. Kijk. AlOedra. Het was de eerste single. En, uh, fun fact is dat uh, George Harrison de, de regel... All the lonely people, where do they all come from? schreef. Het is een Lennon-McCartney-compositie. Maar uh, George, die altijd een beetje wordt ondergewaardeerd... Ja. ja. Die euh, kwam met die regel aan aanzetten. Is het dus, de enige levende Beatle nog? De enige levende Beatles zijn McCartney, Paul McCartney. Ah ja, Paul McCartney. Ja, die treedt volgende maand al op in Australië. En Ringo Starr, die op dit oh, ja. moment trouwens door Noord-Amerika toert. Dus die twee zijn hartstikke bezig. Ze zijn ook te horen op de nieuwste Rolling Stones plaat. Die uh, ja, de later deze maand een, verschijnt. Ja, ja, ja, ja. ja. Dat moet ik, nog, uh, ik moet het nog helemaal uitzoeken met Rolling Stones. Ik heb er nog weinig tijd voor gehad. Nou ja, ja nieuwe, nou ja, ja mijn gehad. wind. Ja, ja wat een druk leven hoor. Ja, maar je erna, dan ga je niet in je koude kleren. Nee, dat is, het. Dat, is het. Dat, is het. dat is het. Al die strandwandelingen. Wat denk jij? Ja, we hebben een husky. Hè? We moeten veel wandelen. Ja, want ja, ik, ik heb dus last van mijn knie. Dus maar jij moet wat meer met uh, grote wandelingen. Want een husky ja. moet echt wel uh, vijf kilometer wandelen. En Je uh, bent meniscus dus uh, stuk. En dat uh, repareren ze niet. Ze, ze willen niet eens een kijkoperatie doen. Ze zeggen, ik ben te oud. O, oh, ouderdom. Ja. Kleetage, ja. helaas. Ja. Ja. ja. ja. Maar het is gewoon van, op, discriminatie, ja. toch? Uh, nou, best wel, ja, eigenlijk. <laughs> maar meestal als je, het heel je, ernstig het, is, dan doen ze het wel, toch? Tuurlijk, als de knie vast komt te zitten, dan doen ze het wel. Alleen nu zit er veel complicaties afvast. Ja. Weet je, je knie wordt, wordt er niet beter op. Dus ze doen die kijkoperaties tot een jaar of vijftig... en daarna dan, uh, ben je gewoon uh, afgeschreven. Ja, maar dat is best, best wel vervelend. Dat zijn jouw woorden, hè? Dat zijn jouw woorden. Maar het is best wel vervelend. Het maakt je best wel onzeker, want... Waar je ook loopt, dan schiet het er weer uit. Dan moet je weer hinkelen. en dan gaat het weer terug. Want ik ga zoals vanavond met mijn dochter uit eten met Laura naar, naar Amsterdam. Dan gaan we lekker ergens uit eten en een uh, gezellig avondje doen. Dan moet we zo'n crowdfunding-actie voor hen niet beginnen. Ja, ze <laughs> ze knie de winter door. Ping! <laughs> <laughs> ja. Dat is de eerste donatie al. Ping! Hij is de tweede. Hij is populair, in het antwoord. <laughs> Maar goed, we gaan het niet over jouw knie hebben. Dus we, gaan nee, we, we waren bij Sukarno of zo. Uh... Ja, we gaan alweer verder. Ja, het ging een ja. beetje over dat mijn vroege Indische kinderboeken... Ja. Ja. proberen om het niet alleen maar over tempo dulu te hebben... maar ook over de dingen die daar gebeurd zijn. Positionele acties. Hè. Dat heet dan alsof de politie daar naartoe ging... maar er gingen gewoon legercomponenten componenten naartoe. Dat zijn we een beetje gebleven. Met een boot gingen ze daar naartoe... Ja, en, uh, de, hoeveel manschappen? Drie bataljons of zoiets? Dus, ja, ik nou, weet niet hoeveel man, man dat is. Het ging in ieder geval om duizenden uh, ja. vrijwilligers en dienstplichtigen... die ja. vaak helemaal niet wilden, maar... Ja. die Indonesië alleen van een aanzichtkaart kenden... en dachten dat het een leuk avontuurtje zou worden. Maar ja, dat bleek dus uh, niet het uh, geval. Maar heel veel van die jongens ja, die gingen daar naartoe... en die kwamen daar in de meest afschuwelijke toestanden terecht... En ja. dat, dat is ook iets wat in mijn boeken wel een beetje terugkomt. Dat ze zich heel vaak die vraag afstellen... wat doe ik hier? Ik ja. we, we, we werd naar voorgespiegeld van ik ben hier van harte welkom. en uh, Het is ja. bijna een soort vakantie. Nou, vergeet het maar. Ja. He, de, de, de, de Nederlandse regering ging er ook van uit. Met name lunch in die, in die tijd... Die gingen er echt vanuit. vanuit. Oh, lunch, die Indonesiërs ja. die staan... Uh, ho, ho, ho, kijk, komen ze weer hoor. Ja, Luns speelde echt een vies spelletje. Lunch dus heeft heel veel... Want die is naar Amerika weer. geweest, die, lacht, die, die loog... Die was dus een soort, soort, soort voorloper van Rutte. Je loog ook ja. de boel aan elkaar. <grijpte> ja, maar ja, er waren natuurlijk belangen. in Nee, ja, ja. da, daar ging het eigenlijk alleen maar om. Net zoals bij nee, Groningen, van ja, we sluiten af, we sloten helemaal niet af. De nee, de, ja, ja. ja, belangen. Ja, het is, is heel triest, ja. maar... Het is en, en ook de, de, de misvatting van dat Indonesië daar nog niet aan toe zou zijn. Ja, dat Weet was je, het idee. Nee, ja. Dat is, ja, maar daar zijn ze nog niet rijp voor, hè. Dat, dat proces. Uh, we hebben het nog niet helemaal uitgemolken. Nee, nee, ja, nee, precies, we kunnen daar nog veel... Het ja, was gewoon een smoesje natuurlijk, was zwaar. Met Soekarno ging het hartstikke goed. Uh, nou, nou, ja, Economisch? Hij is natuurlijk op een gegeven moment wel door zijn eigen volk... ook meer of meer op een zijspoor uh, geschoven voor Soeharto. Nou, hoeveel jaar hij? Hij werd eigenlijk steeds megalomaner. Aha, ja. In de jaren 50 is hij op een gegeven moment... Uh, hoe lang hij, is hij aan de macht? Hij begon ook steeds meer de wartaal op een gegeven moment uh, uit... Uh, maar hoe lang was hij aan de macht, bedoel ik? Nou ja, op zich niet heel erg lang dan, want vanaf 45 en ik denk mid-jaren. De, even kijken, wanneer kwam Sou Harton? Zit we in 1965? Zoiets. Ja, of, nou, begin jaren 60 denk ik. Ik weet het niet. Dus vijf jaar of zo. Ik weet het niet precies, maar het is wel vrij. Uh, nou nee, als wij van 45 tot, tot 15 tot 20 jaar zijn. Oh, dat is best wel lang. Ja. Oh, oké. Okay, okay. Ja. Ik kan het wel straks eens opzoeken. hoe lang Doen we nog een muziekje? Ja, nou ja, goed. En verhalen vertellen. Waar, waar, okay. waar gaan de verhalen hoofdzakelijk? Um, Ook wel voor soort monden? Ja, dat hangt er een beetje vanaf wat mensen graag uh, willen horen. Het is nou natuurlijk de kinderboekenweek. Ja. En het thema is bij ons thuis. Ja. Ik, ik vertaal het dan maar eigenlijk meer... Bij mij thuis is het het thema. Ik vertaal het meer naar bij ons thuis. Dat vind ja. ik wat inclusiever. En ik vertel dan bijvoorbeeld uh, op scholen... over hoe dat dan bij ons thuis ging. Ja, bijvoorbeeld... Uh, mijn vader had een, een bordje getimmerd van uh, Roemakami boven de deur. Eh, ons huis. Oh ja, dus niet het bedoel. huis van hem of van mijn moeder of van mijn broer of van mij of van de kat. Nee, van ons. Eh, ons huis. Ja. Dit is het huis waar we met z'n allen wonen. Tegenwoordig heb je van die bordjes toch van home of... Uh, ja. In, in, ja, ja, ja, in dit, in dit ja. huis. Ja. Lachen wij wat we die, <laughs> met die brandhoutbord. Ja Ja, ja, ja. Absoluut. Dan kom je ergens aan en er dan staat er dus een bordje home. Weet je, als ja. je bijna ja. vergeten bent waar je woont. Nu niet meer, het is dus weer uitgelopen. Ja? Dus ja, het is oh, geen trend meer. Okay. Nou, gelukkig. gelukkig maar. maar. Ja, bij mijn vader in het verpleeghuis nog wel, hoor. dan zie je grote foto's op de Ja, dat was in, in dit huis praten wij vriendelijk tegen elkaar. Ja, ja, ja. Geweldig, ja. Nou ja, maar ja weet je, en, um, het was wel bij ons altijd. En dat is wel heel indisch. Eh. Uh, al onze, al onze vrienden kwamen altijd bij ons thuis. We gingen nooit naar... we waren heel veel vrienden naar hun toe. Maar ze, ze kwamen altijd bij ons. Weet je? En dan was mijn moeder altijd... Nou, de koffie, cola, thee... en, en van die wekflessen op tafel... Met, met acht soorten nootjes. Weet je wel, ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja dus het was altijd een, een, hele, een heel bont gezelschap. En, en het hele huis stond ook vol... met overal planten, koffieplanten, schilderijtjes... Weet je wel, op een gegeven moment kon je niet eens meer naar buiten kijken... door al die koffieplanten. Alsof je in de jungle woonde. En iedereen kwam er altijd bij ons, want het was altijd zo gezellig. Ja. Weet je en dan, ja, mijn raven, mijn moeder. Ja, ja, altijd zo gastvrij en dit, en dat, dat. En als je dan bijvoorbeeld bij een, naar vriendjes ging, nou ja, ja dan kwam in die woonkamer. maar die was helemaal kaal, weet je. Er was al twee stoelen aan tafel en een schilderij. Alles op de grond zitten. En een boekenkast. En dat ja, was ja. het eigenlijk. Het was ja. wel heel netjes, heel opgeruimd en zo. Ik denk, oh, oh. En, en dat besefte ik me later eigenlijk pas, van wat een verschil dat eigenlijk was. Hoe, ja. De, ja, hoe boend. Maar er er, er ja. zijn geen kasten daar, hè? Nee, dat, dat is een Indiaan. Hm? In, in Indonesië heb je geen kasten, je hebt geen nou, land. Nee, je, je hebt niet of, officieel kasten uh, van, van paria's tot, uh, ja. tot de Xatria's. zeg maar. De, de, de, de ridders, ja. he, de, de, de wapenklasse. Nee, maar het was wel een hele streng ingedeelde hierarchische maatschappij, hoor. Want uh, dat, dat is ook wel interessant, want daar uh, heb ik ook over geschreven dat, weet je ja, wel, wij, wij Indo's, uh, dit en dat. Maar ik denk, nou, in Indonesië was het toch best wel een hiërarchie. Als jij hoger was dan ik bijvoorbeeld, dan was het toch wel meneer dit en meneer dat. En het was niet zo dat we allemaal bevriend waren met elkaar. Maar dat kan ik me ook voorstellen, want het zijn allemaal eilandjes. Ja, Java was echt maar het hoofdeiland. Dat is ook een beetje waar alles gebeurde. En Sumatra dan links daarvan, dat is veel minder ontwikkeld. Of Bali, of... Sulawesi, Celebes vroeger daarboven. Maar Java was echt het economische hart. En daar speelt ook dat hele gedoe met Maar is plano. er geen ruzie tussen die eilanden? Ik bedoel, zelfs hier, Ameland wil niks beter van Tesseling. En Ja, maar het, het, en dat is op Java al. Weet je, daar heb je ja. al de, als je in, van, van, van, van desa tot desa, van stad tot stad, heb je al regionale varianten. Dus kun je nagaan. Want als je beseft dat, ja. dat, het hele, dat rijk van Sumatra tot en met Guinea. Dat is zo groot als, uh, weet ik veel, Engeland tot er, met Syrië. Geloof. Ja, ja, dat is, dat is zelf... ja. Ja, nee, enorm. Is groot, hè? Ja, enorm. Ja, dus dat zijn allemaal ja, allemaal eigen identiteiten ja. die, die, die heel kunstmatig bij elkaar gehouden worden. Een ja. beetje als China ja. zeg maar. Hè? Dus heel repressief. Want anders hou je het niet bij elkaar. Nee. Wat heb je daar ook Damiels? Of, of zit Damiels zitten we in uh, Ceylon. Dat is zeg maar oh, uh, okay. Sri Lanka natuurlijk Zilin, ja. tegenwoordig. Maar Molukkers wel natuurlijk. Ja, Molukkers dan zit je natuurlijk in, uh, in de noordoostelijke hoek, de bovenhoek. En. Um, wat voor stam heb je nog meer? De namen van. Uh, ja, Madonese. Madonese? Uh, ja, je, je, je hebt honderden volkeren. Oh, hè, dus het is. Dit is ja. Het is zo breed. Het zijn ook 1600 eilanden. Uh, 16.000 16. eilanden. 16.000 eilanden, 16. 16. ja. Ja. ja. Hebben wij de ja, vijf? We <laughs> zijn 16.000 ja, <laughs> ja. ja, heel trots op onze vijf eilanden. Maar ja. af en toe is er... Maar, maar praat je dan over 100 vierkante meter? Nee, nee, nee echt heel grote. Als je alle kleine eilandjes mee rekent... dan zit je wel over de 30.000. Okay. Het is ja. zo'n okay. enorme eilandenrijk. Ja. Heer, dat is, <laughs> dit is, dit is, dit is waanzinnig. Dat is uh, zo verschrikkelijk. Zullen we even muziekje groot. doen? Ja, leuk. Okay. Band. Het openings- en sluitnummer van het uh, van uh, prachtig album met 1967. Ja. Fun fact is, uh, hoe kwamen ze op die naam? Het was 1966. De Beatles waren helemaal klaar met uh, toeren en al die aandacht. En Paul McCartney kwam op het idee... Uh, laten we niet stoppen, maar laten we verder gaan... maar als een andere soort band, als iets heel nieuws. Okay. En toen ging hij op vakantie met een vriend. En Toen zaten ze in het vliegtuig. En op een gegeven moment stonden er twee van die potjes voor zijn neus. En hij vroeg zich af... Zout en peper. En hij vroeg zich af wat het was. En ze die vriend van hem die zegt... Ja, het is salt en pepper. Salt en pepper. <lacht> en elkaar het niet verstond: Sergeant pepper. Oh, Sergeant pepper. Oh, Sergeant Pepper. Dus dat is de genezing van het woord Sergeant <lacht> Pepper. Ah, Pepe dat is <lacht> oké, okay, dat is niet. Hé, hé. Mooi. En daarvoor draaide ik Michel. Michel, ja, daar zitten we in. Uh, My Steve. Bell? Ja, ja, in Nederland een single, hè, hele grote nummer één. Niet, ja. niet uitgebracht als single in uh, Engeland. Het werd daar wel een nummer 1 hit, maar dan ja. door de Overlanders. Die scoorden daar een enorme hit mee. Maar ze vonden het een beetje te... Uh, vergeet niet dat twee maanden daarvoor was Yesterday uitgebracht als single. Ja. Dus ze zeiden, ja, ja hit nou. Uh, en ze hadden ook net uh, Day Tripper uitgebracht. Dus dat deden ze maar niet. Dus Michelle uh, bleef een... Uh, ze won er wel een prijs mee. Een Ivor Novello voor het mooiste nummer van 1966 in Engeland. Sommige mensen vinden het een fantastisch nummer... en andere mensen haten het. Ja, ja ik ben ja. niet zo'n Beatles-fan, dat weet je wel. Nee, nee, maar haast nee. het ze hebben mooie nummers daartussen ertussen zitten. Ja. Nou, het ja. mooie van de Beatles vind ik gewoon dat ze van 63 tot 69... een soort wervelwindontwikkeling ja. doormaken... Ja. die je niet eerder en ook niet later hebt gezien van een groep. Nou, je, je hebt al die meiden die lopen te gillen... Dat heb ik aan Maya gevraagd. Ik denk, wat is dat toch voor een raar gedrag? Wat doe je? Zeg, Maya, maar dat is heel normaal. Ja, maar dat deden ze ook bij de Beach Boys. Dat, ja, ja, de, de Rolling, Rolling Stones. de Rolling Stones, ja. over iedereen. Maar wat doen die? Ik heb het bij de met Brothers gedaan, hè? Ja. Oh, Hallo? Crazy horses. Ja. Oh, yeah. oh, maar leg eens uit, wat is dat? Ja, maar dat ja, ja. Je, pla, je past bijna in je broek van, van enthousiasme. Dat is hormonen. Dat, het, oh. Vrouwen hebben op een gegeven moment... <laughs> zeker als ze in de puberteit komen... krijg je een hormonenvlaag... En daar kan je niks aan doen. Je wordt een beetje gestoord. Henry had dat bij luf, toch? Ja. Ja. <laughs> en K3 was inderdaad een tijd. <laughs> nee, maar inderdaad. wat ik bedoel... De, vooral de muzikale ontwikkeling. Ja. dat ze ja. van, van uh, Love Me Do... naar de She Loves You Gaan... En dan komt er ja. een Help, en dan komt er ineens een Yesterday... en dan komt er een Penny Lane... en dan komt er een Hey Jude, ja. een Strawberry Fields. Ja. En het gaat maar door, het gaat maar door, het gaat maar door. Jelle staat maar in. Het is, het is ja. nooit stilstaan, het is altijd maar weer hup, vol. En dan in ja. de studio dan de meest rare dingen bij, ja. bij elkaar zoeken voor gelu ja. geluid. Ja, en ja maar dat was gewoon ook natuurlijk wel het tijdsbeeld. Ja, nou, ze waren wel ze, voorlopen erin. Ze waren, absoluut absolute voorloper. Ja. Ik ben nou, ja, nog de Beatles die, pas gaan waarderen... Oh ja, ben je er toen, niet gaan waarderen? Ik ben op een gegeven moment best wel de Beatles gaan waarderen... tot een bepaalde hoogte. Maar op, op, op, ja, de, pas toen ik ouder werd. Weet ja. je, toen, ik, toen ik een meisje was... Ja, was het de Rolling Stones en Uriah Heep... en die Purple en Led Zeppelin. En, weet je, een beetje de, het ruigere werk. Ja. En yes, later airplane, ben ik pas ja. de, de Beatles gaan waarderen. Ook omdat het bij mij thuis altijd gedraaid werd. Mijn vader was een, uh, een Beatle gek. Je had geen generatiekloof, je vader. Die had... Nee, die was echt heel. Mijn vader vond van niks. Nee. nee. Jouw uh, vader? Uh, uh, nou, nah, die had niet zoveel met. Nee, het, uh, dat helemaal niks. Nee. Het... Ja. Je wordt liever Louis David. <laughs> <laughs> ja, dat had mijn vader ook wel, Harry Bellefonte. Ja, Harry Bellefonte en, en, uh, en uh, nee, Frank Sinatra. <laughs> nee, <joh. laughs> Louis David, Hentje je, Davis, Louis Davis, weet ik het. Ja. Zandvoort, hè, volgens mij. Als je voor een geboren. Dubbel... Maar... Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, Hoor je dat? ik ja. kan ook zingen. Absoluut. Oh, ja, ik ja, ja. ja, was in de koor gezeten. Nee, nee, ik kan helemaal niet zingen. Jawel. Dat was de nachtmerrie toen ik de Pabo deed. moest ik zingen en ik moest 50 liedjes op een blokfluit oefenen. Nou, ik word er ja. nog wel wakker van. Ik vraag me af of leraren dat nog steeds... Want ik weet dat de, nou, de leraren bij mij vroeger op school... Ja, inderdaad altijd zo'n zo zo filterding... Waar niet ah. blokveit in ja. zat altijd. Oh. Hoesje zo. Nee, ja. nou, je mag ook piano spelen tegenwoordig. Oh. Of uh, gitaren, <laughs> heb ik me laten vertellen. Dus dat is wat makkelijker uh, geworden, ja. ja. Nee. Doe nog een die, muziekje. Uh, een hele ja. oude. Die klinkt ook alsof het opgenomen is van een draaitaal. Man buys ring woman throws it away Same old thing happen every day I'm done I'm really nog even over je laatste boek hebben. Nice. De opstand van Tula. Hoe ben je... nou ja, Je hebt net al gezegd hoe je er een beetje opgekomen is... omdat je daar gewoond hebt. Maar wat betekent Tula... in principe ook? Uh... Um, nou ja... Weet je, ik ben enorm geraakt... door dat hele, ja, dat hele slavernij gebeuren. En, nogmaals, mm. ik heb, en ik denk dat het bij jou... en bij hen ook zo is school gewoon heel weinig daarover gehad. Absoluut. Nee. Meer zoiets van de VOC. Ah, man, dat was de glorietijd. Ja. ja. ja. De hele, hele Amsterdamse grachten. <laughs> VOC-mentaliteit. Ja, Den de uh, is gebouwd. Ja. dankzij de gelden van. Ja. Uh, ja. Gouden tijden. Dan ga je, dat is ook mooi van deze tijd, want je ga je zitten kijken. Je hebt hier ook in Beverwijk ook Bekestein heet dat. Dat is een van de mooie oud, uh, mooie, oud huis met prachtige tuinen. Beverwijk? Ja. Hm? velzen, ik weet het niet. Volgens mij heet het bekerstein, Bekenstein. Zo... jawel, je dat, is Bij, uh... oh, dat is hier vlakbij in ieder geval. Bij Overveen Aarde. Ja, zoiets. is het. Nou, zo. ja. Mooi en prachtig. En als je dacht: het spitten, dan bleek ik, ja, de mensen die dat gemaakt hebben, die waren lid van de Sociëteit van Suriname in Amsterdam. Nou, dat was de Sociëteit die over het beleid in Suriname ging, waar meer dan honderdduizend slaafgemaakten dag en nacht moesten werken om uh, de suikerblokken te maken die naar Amsterdam werden verscheept. Ja. Ja, ja. En, en weet je door die Slavernij uh, tentoonstelling ben ik heel erg op het spoor gezet van figuren als Tula, maar ook Surapati natuurlijk, hè, als, als, uh, maar ook bijvoorbeeld iemand als Opje en Kopit. Dan hangt een prachtige schilderij natuurlijk in het Rijksmuseum van, ja. van haar. Ja. En ik, wat heeft zij nou godsnaam te maken met uh, Slavernij? Nou, haar vader, of ze was getrouwd, en haar man, de vader van haar man, die was suikerhandelaar. Hè, en waar kwam die suiker vandaan? Die kwam uit Bra Nederlands Brazilië. En Suriname. Ja. He, dus dat, die ja. zijn schatrijk geworden. Van de cassave van de. suikerriet, Ja, Nederland was de, de hoofdexporteur van, van, van suiker. Het centrum. Ja. Er werden echt gigantisch veel bedragen mee, uh, ja. mee verdiend. Allemaal, allemaal daar vandaan. Ze zijn allemaal geroofd. Ja. Uh, en, uh, ja, en, en het hele verhaal van dat, dat uh, Nederlanders, maar ook Engelsen, Portugezen uh, uh, ja. en Arabieren. France. Ja, weet je, ik bedoelt slavernij is niet iets van de laatste eeuwen. Nee, dat is al vanaf het jaar nul natuurlijk. Ja. Ik bedoel, het, het, het oude Rome, daar was al twee derde van de inwoners. Uh, dat waren slaven. Ja, dit ja, ja. ja, is, ja, is niets van de, ja, de piramides. Ja. ja, van alle tijden. Ja. Ja. Maar dat verhaal is natuurlijk zo fascinerend. Dat die mensen afzeilden naar Ghana. En daar uh, slaafge miljoenen slaafgemaakten kochten. En uh, naar. Uh, de Amerika's brachten om, om daar uh, te werken. En als je dan je daarin verdiept en dan op een gegeven moment ook echt letterlijk. Uh, hè, zoals de kapiteins van die schepen, die, die, die spraken ook letterlijk in de logboeken over, over levende lading. La, ja, levende lading. Ja, levende ja, lading. Ja, ja, ja. Weet je, dat is alleen al een uitdrukking. Dat er een is een doodkinder of gewoon golf, in de zee. het is hier aan de hand, En twee derde van die levende lading die overleeft het niet eens. Weet je? Twee derde, zoveel? Ja, dat ja, is echt Schatisch. gigantisch. Ja. Ja. En, ja, dan was een en al die slavenforten... Elmina is dan het grootste slavenfort. Daar werden al die, die, die, die uh, gevangen genomen figuren... die werden daar in, in, in, in, in kerkers gestopt. weet je, En de deur dicht. En zodra er een schip uh, richting Amerika ging... dan werden ze afgevoerd. kon soms wel maanden duren. Hè, voordat er een schip beschikbaar was... Dus die zaten maandenlang daar in hun eigen drek, in het donker met z'n allen, ja, ja. te wachten. Jezus. Ja. ja, weet je, dat is echt uh, onvoorstelbaar. 700.000 700 mensen zijn afgevoerd richting Amerika's. Ja. En ook nog eens 700.000 richting Indonesië. Ja? Dus het is ja. natuurlijk een, een enorme... Indonesië? Ja. Ja, vanuit, vanuit... En dan tussenstop Zuid-Afrika. En dan naar Indonesië, India, de Bengalen. Om ze data te laten werken? Ja, ja. zeker. Ja, zeker ja. Afrikanen? Uh, Afrikanen en uh, Indiërs ook. Of mensen uit de Bengalen. Chinezen. Ja. Nee? Okay. Mensenhandel was... Het uh, bon uh, was, was geen... Ja. Het is wel interessant dat er heel veel... dominees ook waren in die tijd. Vanuit, uh, die Vanuit de kerk... Aangaven dat. Uh, ja. Uh, toch ook heel duidelijk verboden is door God. He? Een van de geboden is: gij zult niet doden. Ja. Nou ja, uh, gij zult niet doden. als twee derde van de lading het niet uh, overleeft. Ja. Maar goed, ook heel veel mensen. die, die, die legitimeerden dat vanuit de Bijbel. He? Die gewoon zeiden: nou ja, het staat gewoon in de Bijbel. He? De zonen van Noach. die waren vervloekt. Dus, nou ja. En een van de zonen ging naar Afrika. Dus Afrika is vervloekt. Gevoekt? Ja. Nou, ja, ja. ja dus. is. Alles valt. Uh, zo hielden uh, ze de missionaris ja, ja, ja, goed. Je kan alles draaien naar je eigen. Dat was vroeger zo, en ja. dat is nu nog steeds zo, natuurlijk. Want ja. zo hebben wij natuurlijk ook geleerd aan de VOC. Wat verhandelde de VOC? Geen levende halen, lading. Nee, kruiden, vecerijen, geneel. Ja. Da daar zijn we rijk mee geworden. Da Niet met slaven <laughs> en dergelijke. Daar kwamen ze mee terug, ja. Met, ja. met die handel. Maar wat ja. wat, wat, wat, wat dat ging. Wat ging. ging. En ah, dat is, ja. dat, maar dat is best heel selectief. Maar wie... ja, maar... En natuurlijk ook heel moeilijk, hè? want op een gegeven moment wordt die slavernij ja. afgeschaft. We zitten in 1863, maar bijvoorbeeld in Suriname en Curaçao. Dan wordt die wel afgeschaft, maar de slaafgemaakten moeten nog wel tien jaar lang werken op de plantages. Schakel. Want ja, die plantage-eigenaren kunnen toch niet zomaar zonder mensen. Dus ze worden nog wel verplicht om, uh, om daar, daar te blijven werken. werken. Maar dan betaald ja. of zo. En als het dan, ja, wow. maar wel een, een, een, een schijntje, hè? een ja. fooitje. En als het dan helemaal ophoudt in 1973, dan krijgen die slaven-eigenaren dan ook nog een soort compensatie voor de slaven die ze verloren hebben. Maar wat krijgen de slaafgemaakten zelf? Niks. Dus nee, nee, nee. Die hebben dus, die, die, die zijn hun geboortegrond zijn ze al kwijt. Dus er zijn vaak nog twee generaties al overheen gegaan. Want ze hebben geen huis, ze hebben geen geld, ze hebben geen kostgrond. Die hebben niks. Weet je, en dat is maar 150 jaar geleden. En dan snap ik, of toen begon ik ook te begrijpen... dat dat nog steeds in onze tijd zo doorwerkt. He, dat is een sociaal, cultureel, economisch, politiek, maar vooral mentaal. Als je natuurlijk mentaal als een soort um, idioot wordt behandeld... die niks die niet mag schrijven, die niet mag lezen, die niet mag zingen... die niks mag doen, alleen werken... dan snap ik wel dat dat tot in onze tijd nog zo doorwerkt. Ja. He, dat, het is... Uh, daar heb ik heel makkelijk over gedaan. Van, ah, nou is klaar hoor, het is zo lang geleden al. Hè, maar ja, net als met bepaalde Afrikaanse landen. Ja, weet je, als jij nooit honderden jaren de tijd hebt gehad... om een democratie op te bouwen, een traditie... Nou, dan is het ook niet zo gek dat het een zootje is in heel veel gebieden. Ja, en je bent altijd onderdrukt geweest... Maar ook niet door het Westen, dan wel door een, een, een dictator die. Ja, die dan weer opstaat, want die is ja. de baas van die stam. Dus ja. die overheerst ja. dan weer over de andere. Ja, Weet ja. je, de Hoetsies en de ja. Krietsies. Ja. Ja dan wordt het alleen maar nog erger ja, eigenlijk. Ja. ja, en die Mordig. lijnen, die, die koloniale lijnen... die door de Duitsers, de Fransen, de Nederlanders... dat waren allemaal lineaal lijnen. Ja, dat zie je natuurlijk in Ja, Gewoon, ja, ja Maar ja. voorkomen Natuurlijk. Maar, ja. maar een grens is natuurlijk aan onnatuurlijk. Ja. Nee, het, het slaat... Per definitie. Ja, ja, ja absoluut, <laughs> absoluut. Ja. Doe ja nog dus dan, dan, dan ga je dus wel begrijpen hoe het, ja. uh, hoe het kan... dat het nog zo sterk uh, leeft. ja. ja. En, en, en, en Tula heeft... Wat heeft Tula eigenlijk gedaan om dit te... Tula was het op een gegeven moment... Uh, hij hoorde twee dingen. Uh, op een gegeven moment zitten we eind 18e eeuw... En uh, Nederland wordt dan bezet door de Fransen. Hè, dan krijgen we de oh, ja, republiek. Ja, ja. Modewijk Napoleon neemt het over. Ja. Ja. Maar de Fransen die doen bijna niet meer naar slavernij. Dus Tula is een slimme jongen. Die hoort dat via de mensen die via de haven binnenkomen. Van hé, hey, Nederland is... Ik, een beetje versimpeld, maar ja. Nederland is overgenomen. We zijn dus nu Frans en slavernij is afgeschaft. Dat is één ding. Het is, het is een versimpeling. Maar wat je ook hoort, is dat bijvoorbeeld op San Domingue... dat heet tegenwoordig Haiti, 800 kilometer verderop... mensen als uh, slaafgemaakte, als Rigaud en Louverture... in opstand komen tegen het uh, bewind. Dus hij laat zich eigenlijk een beetje inspireren door die twee... Hoe krijg, die, hoe krijg je die signalen? Want ze hebben geen radio's. Uh, ja, maar er is natuurlijk een levendige handel tussen, die, ja. tussen al die eilanden. En, dat... en als je natuurlijk in de haven ah. bent, dan, dan, dan hoor je berichten. Ah. Ik hoor berichten van jou, ik hoor berichten van jou. Die komt uit het noorden. Okay. Mensen nemen nieuwtjes mee. Ja. En dat gaat als een vuurtje over het eiland. Curaçao is natuurlijk een soort tessel. Dus dat gaat snel. Mensen ja. bereiken elkaar snel. En op een of andere manier vermoeden we... dat die daardoor heel sterk geïnspireerd is geraakt en op een gegeven moment naar Casper uh, van Utrecht gaat... dat is de, de, de eigenaar van de plantage... en zegt van nou, dit is er aan de hand en wij willen niet meer voor u werken. Nou, dat is natuurlijk... Uh, dat kan. kan natuurlijk niet. Dus dat wordt mot. En dan gaat hij er vandoor met uh, 50 ex-slaafgemaakten. En wat doen ze? Ze gaan een aantal plantages langs op Curaçao... En dat slaat aan. Dat wordt een succes. Want er sluiten zich steeds meer mensen aan bij hem. Tot er een soort klein legertje... Op een echte opstand. Ja. ja, het is een echte opstand. Want het gouvernement in Willemstad raakt totaal in paniek. Want wat is daar aan de hand? In, in, in, in, op West-Curaçao. Want daar speelt het zich af. En um, ja, dan krijgt het verhaal natuurlijk... Een, een, de klassieke wending. Er wordt onderhandeld... En dan wordt Tula op een gegeven moment van binnen verraden. Hè? verraden ja. hè, want er wordt een, iemand een manumissie aangeboden. Dat wil zeggen een, vri een vrijstelling. Ja. En ja, als dat wordt aangeboden... dan is er altijd wel al iemand die zegt van... ja, hij zit daar. En hij wordt opgepakt met zijn uh, vrienden. En ze worden op een gruwelijke wijze uh, publiekelijk uh, ja, gemarteld. En, en, en vermoord. En dan is de opstand dus eigenlijk voorbij... Maar wat het wel teweeg brengt... is dat er dan wel wat scherper wordt gekeken... naar het slavenreglement. Dus er komen versoepelingen. Kleine versoepelingen. Oh, kleine. Maar er, er <laughs> gebeurt wel iets. En het is wel een sneeuwballetje... die wel steeds groter wordt. Maar kwam dat door die Fransen nog steeds? Of waren die alweer weg in Nederland? Eh, nou, die hebben het wel lang volgehouden. Ja, die hebben oh, die wel we al waren. Ja, al dus daar komt misschien ja. die versoepelingen ook van. Ja, ja. Nee, maar er werd, het, het, het bewustzijn kwam er wel... Maar heel erg laat, want de Engelsen en de Fransen waren daar veel eerder mee. Hè, door de, ermee... Engels zo? Ja, door de oh. te stoppen. Nederland was het laatste land wat ermee stopte met de slavernij. België niet? Uh, ja, dat nog was natuurlijk één land, hè? Nog. Ah ja, ja. Oh, ja, ja. ja België hoorde bij ons. Dus Nederland volgde eigenlijk meer of meer het voorbeeld van uh... andere ja, landen. Nou ja, gedwongen wil ik niet zeggen, maar Nederland liep wel achteraan. Ja. Ja. Het is net als met Indonesië. Nederland werd eigenlijk meer of meer door de Amerikanen gedwongen... Ja, ja. om te kappen. Ja. Want de Marshallhulp zou wel eens wat in gevaar lach. kunnen komen. Ja, wat lachen ja, ja. dus het is hetzelfde Gevoelig. principe. Dus ja. lopen, wat dat betreft lopen we er altijd achteraan. Ja. Ja, we zijn nooit de eerste ja. van, we gaan ermee stoppen. Nee? Ja, ja. Verdeel nou, dat en heers bevalt ons goed. Ja, ja, ja, ja, dat, ja, dat, is, dat, is, ja dat zijn we ja, erg goed. Ja. Want ja. ja. dus. als we... Uh, uh, uh, Politiek af en toe heel netjes moeten zijn, dan zijn we wel een van de eersten, geloof ik. Er zijn een paar voorbeelden van, maar ja, dan ja, schiet het weer als door. We echt, als we echt zien dat er geen andere oplossing is, dan zijn we het beste jongetje van misschien, de klas. Misschien door. Maar uh, zo gaan wij een uh, geitenpaadje zien, dan zullen we zeker niet <laughs> laten om nee, die. Uh... Nee, nee. Nog nee, nee. even muziekje. Doe maar muziekje. Ah,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 Eat marshmallow pies Everyone smiles as you drift past the flowers That grow so incredibly high Newspaper taxis appear to see Ja. Lucy in the sky with diamonds. Ja. Ook weer even een, een fun fact dan maar weer. Uh, uh, John had natuurlijk een zoontje, Julian. Julian kwam op een dag thuis uh, oh ja, van, uh, van school en hij had een tekening gemaakt van zijn vriendinnetje Lucy. En uh, Lucy die, die zweefde door de wolken. Met, uh, en John vroeg: wat is het? Wat stelt het voor? En toen zei hij: It's Lucy in the sky with diamonds. Ah. De tekening bestaat uh, nog steeds. En, uh, maar ja, toen werd het opgepikt. Toen zei men ineens van, hé, hey, die, die, die, die, die capitals, die hoofdletters, dat is LSD. Het, uh, wat, wat, wat gebeurt hier? <laughs> en het, het, het nummer werd prompt verboden op de radio. Hè. Dus de BBC ja. draaide het niet meer, want het was de verwijzing naar. Maar Lennon heeft altijd volgehouden dat het van die tekening kwam. En het is een plausibele verklaring, ja. want die tekening, die is er gewoon. Ja, dus, ja. Uh, en Julian, en, die weet het ook nog. En het is een kind, dus een, en een kind, ja. Ja, dus het is misschien een, een gelukkig ongeluk. Ja. En Julian heeft ook nog een plaatje gemaakt, toch? Ja, een heleboel zelfs. Maar ja. Ja, hij heeft, uh, ja, op een gegeven moment hij kwam in 1984 met een, met een album, Vellet. En dat was een mega succes. miljoenen van verkocht, prachtige ja. singles. En toen daarna heeft hij ook nog wel wat albums uitgebracht. Maar dat, dat, dat ja, het dat, dat kabbelde uiteindelijk een beetje weg. Hij had geen goede schrijvers of zoiets, of? Nee, en het is wel, het is wel aardige muziek. Het is leuk om te horen. En die stem, maar, hè? Maar het was dat ook een keer natuurlijk. Hè? Ja, dat ja. Hij was natuurlijk de zoon van. En vooral ja. op die eerste plaat, ja, dan klinkt hij... Ja, af en toe is het net alsof je John hoort. Ja. Dus ja, dat, vooral in Amerika. Dat, uh, top 10 singles, grote hits. Ja. <laughs> en nou schrijft hij kinderboeken onder andere, maakt foto's. Hij oh, ja? is nog steeds heel uh, druk bezig, jazeker. En hij woont in? Uh, Londen onder andere. Toch weer in Engeland. Ja, onder onder onder. Amerika. ja nou, Hij zit ook in Australië, dus hij, uh, hij pendelt een beetje heen en weer. Het laatste nieuws is dat hij nieuws liedjes gaat schrijven samen met Sean... De andere zoon van John. Ah, Oké. Okay. Ah, hij heeft nog een zoon. John. Dat wist ik niet. Ja, die is geboren in 1975. En die is van... Die is van Joko Ono. die is van Yoko Ono. Twee zoons. Ja. Julian was altijd een, beetje, ja, die werd altijd een beetje... aan de buitenkant gehouden. Want ja. fans die mochten weten dat hij een kind had natuurlijk. Ja, en dat hij getrouwd was. En dan ja, was en John weer... was zelf ook niet echt heel lief uh, voor hem. Want hij zei ooit eens in een interview... dat Julian, ja, die was eigenlijk geboren... op een zaterdagavond... Uh, uit een whiskyfles... <laughs> Nou ja, dat is ook niet fijn om te horen. Als nee, je dat een is niet fijn om te horen, uh, bent. En ja, toen John dood was, was Joko ook niet echt vriend tegen hem. Werd hij ook een beetje buiten de erfenis gehouden? Oh ja? Oh, ja? Ja, oh, dat ja, Dat wist ik helemaal niet. Het waren hele vervelende dingen. Het is goed gekomen. Nee, John Die werd een beetje de beheerder van. En Julian werd een beetje aan de buitenkant gehouden. Hij moest zelfs op een gegeven moment bepaalde dingen van zijn vader terugkopen via een veiling. Maar het is nu allemaal redelijk opgelost. Ze zijn vrienden van elkaar. Maar dat ging nog heel nare, ja. Dat waren nare toestanden. Dan, dan gaan we... Ona oh, was ook niet zo'n zo aardig mens volgens uh, mij. Me. Ja, ik... Maar dan gaan we zo naar het andere uur. Hè? Ja, ja. 30, ja. Uh, we moeten hem afsluiten. Oké. Okay. Het was nou, leuk om te uh, praten even even over, uh, over Toela <laughs> en over de Kinderboekenweek. Oh, heel, het is heel fijn de om je ja, verhalen te horen. En, uh, ja, ja. Je, je, Goed, ja, een heel goede verhaal. Ik vind het prachtig. Ja. Ja. Nou, ik hoop dat uh, Toela ook uh, aanslaat. Hè, want het is natuurlijk een onderwerp wat, wat enorm speelt. En je boek Die, ligt in de boekhandel? Hij is in principe hij is vanaf vorige week, donderdag is hij te koop. En hoe heet het boek? De opstand van Toela. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 1.